Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De prik tegen het HPV-virus beschermt beter dan verwacht, zegt het RIVM. Het HPV-virus kan baarmoederhalskanker veroorzaken. Bij meisjes uit Engeland die het vaccin op 12 of 13-jarige leeftijd hebben gekregen... kwam 90% minder vaak baar baarmoederhalskanker voor. Dat blijkt uit een Brits onderzoek. Het RIVM is blij met de resultaten. Is het is prachtig om te zien hè? Dat, dat dat gewoon zo... Uh, ja, het overstijgt ook eigenlijk de verwachtingen dat het zo goed werkt. Hè? Het, is dus echt een, ja, het beschermt gewoon 90... Uh... 90%, hè? Het HPV-virus kan trouwens ook bij jongens voorkomen. Dat kan penis, anus of keelkanker veroorzaken. De aftrap van het carnavalsseizoen, de 11e van de 11e, gaat in een groot deel van Limburg niet door. De burgemeesters in Noord- en midden-Limburg hebben dat besloten vanwege corona. Over het zuiden van Limburg is nog niks besloten. Daar komen de burgemeesters morgen bij elkaar. Voetbalclub Aro Den Haag komt in Amerikaanse handen. De Amerikaanse investeringsmaatschappij neemt de aandelen over. De club kreeg eerder dit seizoen zes strafpunten van de KNVB... omdat ze de financiering niet op tijd rondkregen. De investeerder heeft ook al aandelen in voetbalclubs in Portugal, Engeland en België. En een groepje mannen in Zeeland heeft een bijzondere hobby. Drie keer per week springen ze in een ijskoude kreek om hun weerstand te verbeteren. Maar erin gaan, dat gaat nog niet van harte. Nee. Nu al een jaar of vijf koud. De, de training bij Wim Hof, de IJsman, gevolgd een jaar of vijf geleden. op het moment ben ik koud gaan douchen. En uh, daarna regelmatig de zee in uh, gedoken. En nu hier. Ja, ik moet zeggen, als ik uh, niet het water in ga, dan merk ik dat ik iets minder energie heb de, de, de rest van de dag. Het weer. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog. Het koelt flink af. kan tot iets boven nul. Het kan ook mistig worden. Morgen eerst grijs, later zonnig en een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. De meeste files zijn nu wel korter aan het worden. Niet op de A9 van Amstelveen en Alkmaar, want tussen Alsmeer en Knopend Velsen is de verdraging een half uur. Verder op de A10, de ring van Amsterdam, tussen Watergraafsmeer en Landsmeer ook nog een kwartier verdraging. En de rest van de files levert allemaal zo rond de vijf minuten op onthoud op. Tot zover de verkeersinformatie.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 Netflix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 Van een Sinterklaas met een duim van. Uh, nou prima, ga, maar, uh, ga het maar regelen. Dat is allemaal in orde. Nou, en Paul komt vanavond, dus uh, vanaf 8 uur gaan we het uh, meemaken. En bovendien is dat gelijk het voorschot wat we daarop nemen. Want op 18 november zal Paul Bond in de Rode Bioscoop zijn EP, Sunset Blues, gaan uh, introduceren.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 Die kennen we nog uit het verleden bij de Cosmic Carnaval. Maar in een vrij recent verleden. En dat is ook het huidige wat hij nu doet. Samen met een ander voormalig lid van de Cosmic Carnaval. Namelijk Kai van Driel. En nog twee jongens. Vormen ze Elephant. Dat is een indie band uit Rotterdam. Vorige week een nieuwe single uitgebracht. Calling is al een paar keer gedraaid. Door enkele Nederlandse radiostations. Ook lokaal.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 As quiet as I was Never was I really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 Dat hij iets moet gaan kopen Hij heeft geld over Tom heeft gerei Allerlei soorten en maten Zeventien spatels Tom overdrijft Dat hoort bij deze fase Ik moet hem laten Want Bijges, daar leerde hij Sofia kennen. Sofia is een lesbienne, maar dat maakt toch geen flikker uit, want.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 dus uh, ja, we gaan even zien wat er, uh, wat er gaat ja, gebeuren. Ja. Uh, dus nee, ja, dat, uh, wat dat betreft, ja, ik, ik heb geen idee hoe snel dat uh, wel of niet zou, zou moeten hm. gaan. Maar ik hoorde het inderdaad meer ook vooral over de, de single die zo'n tegendraait: de Sandies. die is inderdaad nog wat, uh, wat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 Dat dus lijkt me een aanzekend plan. Ja. Ja. Dan gaan we hem uh, hier uh, draaien. Dit is uh, Bent met een T en Sam. Sam is een tikkeltje naïef. Maar ze lacht zo lief dat ik niet anders kan dan vallen voor Sam. Sam is een ware harte dief, dat neem ik voor lief, want ik ben een lam, zo makkelijk als maar kan. Als ik haar nu eens had, hoefde ik nooit meer de stad in. Sam doet alsof ze het niet ziet. Maar vergis je niet, want Sam niet weet van alle mannen het plan. Sam, wat tot iedereen wie. Maar ze nog niet van de type als Sam haalt onder de vlam. Als ik haar nu iets Geen heb brief. Oh, alsjeblieft, red mij door een kans. En wat denk je ervan?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 Komt de EP uit van Sammerhoes en je hoorde het titelnummer dat heet Rubix. En daarvoor hoorde je Sam van Bent met een T. Maar hij heet in het echt Bent Langerak. Dat is zijn echte naam, maar dat vind ik wel leuk. Dat je dan fonetisch het verhaal met een T. Zo zeg je het, zoals je het zegt, schrijf je het ook. Dus M-E-T-T-E-N-T-E-E.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 Bye.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 als we Paul uh, het uh, werk uh, laten doen als het gaat om het uh, muzikale gedeelte. En we gaan natuurlijk ook uh, praten over alles met wat hij aan het uh, doen is... van een EP-presentatie aan toe. Uh, straks, uh, of daarnet, had ik Dakota gedraaid. Dit is de olvolger, Loop, met de laatste single. Volgende week komt de EP-mensen en dit is de single Fair Enough. gebeurt en dan, dan heb je, denk je dat het goed uitgetimed hebt en dan heb je dat dus niet. En dan zeg ik, uh, ja... Wa, wa, wa! Ja, zo, zo iets dus. Um, zo dadelijk gaan wij uh, beginnen met uh, het uh, tweede uur van deze alternative FM. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.